avond spits in de Randstad met 44 files. Dit zijn de uitschieters. De A2 Amsterdam-Utrecht ruim 20 minuten in de file voor de Leidse Rijntunnel. Op de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Salbommel nog eens 20 minuten extra. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Keteltunnel 11 kilometer. Daar zijn ze nog steeds aan het doseren. Een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rottepolderplein, Inmiddels een kwartier vertraging. Een half uur extra op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido-Ambacht en Gorkum. De A27 Utrecht-Breda tussen knopend Everdingen en Werkendam. 20 kilometer, drie kwartier vertraging. En de N203 ook drie kwartier in de file van Alkmaar naar Amsterdam voor Purmerend. Dat was de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Jeetje. Een hele goede middag, <laughs> luisteraars. Het is tijd voor Zandvoort Draai Door op de vrijdag. Hallo en u hoorde allemaal. het al, het ja. begint al met lachen. Maar ja, dat is altijd bij ja, ons. Dus Wij we we lachen we, ja. de hele uren door, hoor. We <laughs> maken er een gezelligheid van, toch? Nou, absoluut, je begint ja, altijd zo met een ja, dansje. Het, het is het weekend, dus ja, dan moeten we ja. natuurlijk wel een beetje vrolijk zijn. Lekker inluiden. Ja, wat kan nu verwachten om kwart over vijf? Het instrumentaal van de vrijdag. En de colonne van Marco Temes, die volgt om half zes, kwart voor zes... Veel muziek van deze week. En dan gaan we natuurlijk naar de tweede uur. En dat is kwart over zes. is Het recept van de dag. En dan het weer voor het komend weekend. En dan het bezopen nummertje. <lacht> <laughs> ik kijk eraan. En ze begint meteen ja. te lachen. Ja, ja. zo hoort het ook. Hè. Het is weer een vreselijk nummer. Ja, ja, ja, ja dat vind ik Ja ook. we hebben niet gezopen. Hè, dus nee dan, uh, nee ja. maar ik, ik begin ook met een vreselijk nummer denk oh. ik. Ja ik denk het wel. Maar, Oh ja. God, ik hoor al iets op dag. Ja, ja dat is een hele leuke. Wat heb je Oh my god, nee. Ja, dat is leuk, toch? Romen gaan. <laughs> Dat ik best wel respect voor je heb, Hans. <laughs> <laughs> ik bedoel, ik pik ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zelfs dat achterlijke dansje van je. Mooi. Vind ik allemaal goed. Ja, lekker ja, voor jezelf weten. Nou, dat vind ik niet helemaal waar, want als ik zie hoe je kijkt, dan denk ik dat komt niet. Nou, goed aan. Is, dat is zo, dat is zo. Maar zo kijk ik ook als ik mijn salaris krijg. Oh, oh. jammer, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Ja, dus, nou, um, maar je hebt nog steeds respect voor hem. Je vindt alleen zijn keuze niet zo heel erg prettig. Dit zeg ik, ik heb weer respect voor hem. Ja, dit, dit, zelfs mij gaat het dit, een, uh, Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ja, als je snor nou. gaat, het wel steeds hammer. Ja, je precies. Niet, gaan ja, uh, <laughs> <laughs> ik ben weer hangen. Going Oh, zit er nou, hallo, bij, dus. ja, hallo. Nee. We zitten wel heel steeds hierbij, zie trouwens. Hallo. Gaan, we gaan met iets. Uh, nou, het is ook wel een beetje saaiig, maar minder. Nee, van mee hoor. Hans, dit nummers die jij, die jij opzet, dat is gewoon slecht voor de apparatuur. <laughs> en het is al zo oud. <laughs> Bob Henson. Van de Hanson familie was dit. Ik heb altijd het idee dat ze enorm stottert. Wie, Hanson? Ja, het is niet een shut, het is een hij. Hij, dan kan je nagaan. Hoi, tien ogen. Die, bedoel je? Ja. ja, zoiets. Nou. Je gaat toch niet zingen, hè? Hoorde je dat ook? Zodat meteen? Ja, moet jij opletten. Zo <racht> <racht> <racht> so nummer die echt mee, hoor. Ja, <racht> oh, oh, die heb je al uitgezocht? Ja, ja. ja. Oh jee, shit. Nou, ik ben benieuwd. Ik doe maar wat. Hallo, hallo allemaal. Hallo. Nee. nee. Die niet. Zo, dat was even fanatiek. Ja. Nee, die niet. Dat nee, is jammer. Ja, ja. Hmm. Dus, Oké, okay, dan hebben we nog wat te vertellen, dames. Ja, Hans zit al helemaal klaar. Hans zit al klaar. Nou, helemaal, helemaal klaar. Het is weer een heel ander verhaal. Maar ik begin altijd eh, voor kwart over uh, het, het, het, het hele uur... begin ik altijd met evenementen. Ja, precies. We gaan het leuk doen. Dat is doen. altijd, hè? Ja, hoor. Eigenlijk tegenwoordig ja. wordt dat ook een vast item. Ja. ja. ja. Inderdaad, dat gaan we niet als vast item doen. Ga door. <laughs> <laughs> de 18e maart, want het is al heel gauw, krijgen we de strandmarathon van Zandvoort. En dat is van Scheveningen naar Zandvoort. De 18e hebben we ook de Jazz in het Wapen. En dat is de String Thing virtuoos Banjo Duo. En dat is in het Wapen van Zandvoort, aanvang om vier uur. De 18e, de optreden van Van Kessel Live. Daar hebben we het over gehad en dat is een hele leuke band uit Zandvoort. Met Old Friends en A Sunday Afternoon. En het is restaurant App en Vloed, aanvang om 4 uur. De entree is gratis. De 18e klasse concert, Recycle, Piano en Cello. Met Wietske Holtrop en Eduardo Bratto. Protestantse kerk, aanvang om 3 uur. De 24e, de 30 van Zandvoort, de wandeltocht. De 25e, Zandvoort circuitrun, hoofd <lacht> evenement. En de 25e, de omloop van Zandvoort. En het is het wielerevenement. Jij wou iets zeggen je over protestantse ja. ja, ik weet het. Ik denk, ik ga het niet zeggen. En dan kreeg ik al meteen een vermanend vingertje. Ik haalde alleen nog maar ik weet, adem. Ik weet het. Mijn huh? vrouw zegt het altijd. Je zegt het verkeerd. En dat zegt ze altijd. Ja, protesteren. Is ook niet protesteren. Het is Het ligt er maar net aan waar je vandaan komt. Kijk, hartstikke Het ligt er maar net aan waar je vandaan komt. Sommige delen van het land zeggen ze prot je protesteren. Je hebt helemaal gelijk. En wij wij, wij praten muziekje? toevallig in Haarlem, waar ik vandaan kom, met ABN. Het dus het is gewoon een protestantse kerk. kerk. Dus net als dat, mijn, mijn moeder noemde het vroeger een penalty. Een penalty? Ja. Penalti. Dat is echt uh, Amsterdamse, ja. is niet? Een acceptrido gaat ze ook. Nou, ik, <laughs> ik zou je vertellen: Haarlem wordt gezegd dat het uh, het ABN spreekt. Nou, mijn vader. De meeste die, wel, hè? Ja. Nou, mijn vader, die kon er wat van hoor. We hebben, het nog steeds, we hebben het nog steeds over taal. Ah, oh, oké. Okay. Ja, nee. Ja, ja, nee. Ja. We gaan straks nog wel iets ja. over de taal doen. Wat gaan we doen eigenlijk? Wat we gaan doen, weet ik niet. Maar wat ik ga doen wel. Ja, jij gaat gewoon bezig met je instrumentale nummer. Ja, komt u maar. Ja. Komt waar mee. Oh, je wil een jingle? Ja, natuurlijk. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en, en weet, je, weet je wat het is? Jij, uh, Meer water in de zijde. Jij uh, <laughs> waardeert mijn keuze niet zo. Ik denk, gaat ga het lekker door. Ah. <laughs> je hebt gelijk ook. Ik ga jouw lekker item door. Ben ik heb lekker een hele oude uitgekozen. En dat komt... Uh, ja, dat is van Trio helleniek. Wie? Juist. <laughs> <laughs> ik ben hier zo te jong. Voor. Ja. Ja. Het Grieks trio. Het trio komt, het zo, het komt uit Griekenland. Ah. Ja. En het, die gespecialiseerd uiteraard in natuurlijk de Griekse sirtaki-muziek... en bewerkt met een klein beetje westerse publiek daarvoor. Gaan we nou niet vertellen dat je ook de sirtaki gaat dansen zometeen? Als jij meedoet dan. Nee. Toch? Oh, nou nee. dan doen we het niet. Nee hoor. Ze, zijn, ze, zijn, ze nee. zijn vooral bekend geworden door de hit De Dans van Zorba uit 1965. En okay. die heb ik toevallig uitgekozen. Nou, ik ben benieuwd. Hatsje, laat hem komen. Het, heb je wel het goede uitgekozen? Oh, nee, nee, dit is een niet hoor nee, te is, vallen. Uh, hij, ja, hij heeft ik een andere. Ik denk dat ik ze ga gewoon een andere vinden. <laughs> ik denk ik doe meteen een knappe muziekje. Dat... We zijn nog niet eens een kwartier onderweg. We gaan ze onderweg. straks nog meer Gaat waarderen. Ja, ik denk. Hopa. Want we hebben niet genoeg. ze hier dan. Nee, dat is zo. We kunnen nee, niet gaan vergeten. Ja, als we al, het anderhalve bord in die vier kopjes gooien dan moet Mark. Nee. Nee. En, ja. en een Hoezo, hè? Ook nog. Hoezo? Hoezo. Niet Hoezo, maar Hoezo. Je bent jongens, heel jongens, in de band jongens. van de burgemeester van Hoofddorp, van hè? Ja. Ja, dat is meneer Hoes. Hele aardige man trouwens. Hoe? Zo. Ja, Orno, Ja, heel aardig man. Oh, nou, oh, je kent hem? Ja, dat zeker. Ik mag Onno zeggen. wel Hans. Ah, toch, Jan. En heb ik ook altijd zijn tasje mee? Ik val even helemaal stil. Nou, dat gebeurt toch niet veel? Nee. Ik zei net al, we waren nog maar een kwartier onderweg. En wat? een uh, Zootje is het nu al? Ja. Nee, en het wordt alleen maar erger. Nee, wij houden hier alles netjes, hoor. Dat gebeurt hier is dat helemaal zo? niet. Ja, moet je maar kijken hoe mooi en schoon dat het eruit ziet. Mm -hmm. Maak er niet een zootje van. Hmm. Nee. Ja, wou je wat vertellen? De Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ga jij maar wat vertellen? Ik vind het goed, Hans. Het Pluspunt is geselecteerd om een deel te nemen aan een programma Samen Ouder van het Oranje Fonds. En dat is een project tegen eenzaamheid bij ouderen. Gedurende enkele jaren zal Pluspunt ondersteuning ontvangen van het Oranje Fonds om dit project uit te voeren in Zandvoort. Ze krijgen en... allemaal een fietspomp. Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. En dit speelt ook bij ouderen. Het langer... Oh, jongens, je vindt je eigen grapje ja. nog het leukste ook. Dat is zo irritant. Ja, ik ik ja, probeer hem ja, heel serieus. Nou, je ja, zo'n poos voor zo'n ding opgeblazen? Ro, is. No. Ik probeer heel serieus iets te vertellen. En dan hadden we afgesproken dat we daar niet tussendoor zouden houden. En ja, dat doe je hoeden. dan met zo'n gezicht? Ja, knap hè. Ik kan dat. Um, eenzaamheid is dus een groeiend sociaal probleem in Nederland. En dit speelt ook bij ouderen. Het langer thuis blijven wonen. En het ontbreken van een sociaal netwerk speelt hierin een rol. Ik vind het goed dat ze daarmee aan de slag gaan. Hans, Hans. Komt een blondje, komt de seksshop binnen. Hè? En je loopt naar de toonbank. <coughs> uh, en die zegt, ik wil die vibrator. Nou, hij zit die is niet te koop. En dan zit hij mij maar aan die, te die kijken. Die is niet te koop. Ik wil die vibrator. Nee, hij zegt niet te koop. Geef je er 100, 100 euro voor? 100 euro voor. Eh, je vindt zegt: "Oké." Okay. Dus bondje helemaal heb je weg. Komt baas binnen, gaat lopen naar de toonbank, zegt: tegen je medewerker. En hoe was het vandaag?" "Ja, een beetje stil, maar ik heb net mijn thermosbeker voor 100 euro verkocht." <lacht> Streets tonight, if you're looking for Dreamer, Exwell en ingrosso. Mooi oh ja. ja. lijkt like wel koffie. Mijn, ja. <laughs> Exwell en espresso. Dan zei Espresso. Espresso. Ja. De politie? Ja, nooit. Oh my god. Paterfordoor. <laughs> wel aan het oefenen voor van de ja. zomer. Voor van de zomer zie je ja. Ik zeg niks. Nee, nee, jij ik gaat denk, ook niet mee naar gaat, Italië, denk ik. Nee, wij gaan nee, niet dat Nou, dat we weten we eigenlijk nog niet. Oh, I weet want, je nog nee, niet? Nee, we weten het nog steeds niet. Ah. I want to shit on the bed. <laughs> ja, ja. ja, dat is zo'n leuk stukje. Nee. Maar uh, uh, Mark goed, van? van den Oever ja. uit Zandvoort heeft met zijn bedrijf Copyright Control maar liefst twee BUMA Awards gewonnen. Oh, dat is knap. Ja, BUMA is de belangenorganisatie van componisten, tekstdichters en uitgevers. Van den Oever nam de prijs in ontvangst tijdens deze jaarlijkse uitreiking... in een theater in Amsterdam. In zijn hoedanigheid als muziekuitgever... heeft Van den Oever de Buma Award filmmuziek gewonnen door... Dikkertje Dap, de best bezochte speelfilm van 2017. En in de categorie Buma Award originele filmscore... voor de beste filmmuziek met de film Verdwijnen. Van den Oever, die inmiddels bijna 30 jaar in de muziekindustrie werkt... Heeft met zijn bedrijf copyright control gespecialiseerd in de filmrechten van spacefilms, tv-series en documentaires. En is zeer verguld met deze prestigieuze erkenning voor zijn werkzaamheden. Nou, nou ik vind dat best gedaan. wel een vermelden ja. waard voor zijn antwoord. Nou, precies. One to love and one to lose Sweet divine, the heavy truth Water, wine, don't make me choose I Colle van de Week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Slechts de jaren van een leven tellen... is de roos reduceren tot zijn doornen. Ik heb kennissen die moeite hebben met ouder worden. Daar heb ik nauwelijks last van. Ten eerste is mijn leeftijd een cadeau van mijn ouders. Over schitterende geschenken moet je niet mekkeren. En ten tweede, je, als je morgen niet ouder bent dan vandaag... dan ben je dood... Het onvrijwillig urineverlies, het morsen op je schone overhemd, verpakkingen die je niet meer open krijgt. Hm, het oude worden heeft ook zijn voordelen. Je ogen worden slechter, maar je ziet scherper. Je hebt minder tijd, maar je krijgt meer geduld. Je leert loslaten en vermijden. Het laatste lukt helaas niet altijd. Zo tracht ik liefst een luidruchtige ex-profvoetballer te vermijden... wiens apenkooi gedurende de winter immer open lijkt te staan. Applausgeil schuimt hij de kroegen af. Hij is geen onaardige vent, maar in zijn verwrongen fantasie... is zijn populariteit mateloos en grenzeloos. Een bombastische persoon die zinloos gebral... en het respectloos kleineren van anderen verwart met humor... Die mensen mogen er van mij ook zijn, begrijp me niet verkeerd. Couleur lokaal, zeg maar. Leven en laten leven. Ik kom zulke slepende ankers van menselijke evolutie liever niet tegen. Het blijft echter een dorp. Als ik onderwerp ben van zijn spot omdat ik boeken schrijf, haal ik mijn schouders op. Zwijgen is beter. Een elegante, rake belediging zou hij toch niet begrijpen. Een conversatie aanknopen is geen optie. Je wilt de op simplisme gebaseerde verwarring in zijn hoofd niet nog groter maken. Een laconieke, vreedzame houding leer je niet zomaar. Dat vergt decennia training. De juiste afstand tot de dingen op het juiste moment kunnen inschatten is een levenskunst. Je ziet een boom het beste als je niet met je neus tegen de stam aanstaat. Relativerend vermogen schept een nuttige, zelfs prettige gevoelsafstand tussen jou en onderwerp. Dat relativerende vermogen neemt, voor hen die nooit stoppen met leren, toe met ouderdom. Het is fijn als we samen door één deur kunnen. Als dit niet kan, nou, neem ik een andere deur. Toenemende hang naar praktische pacifisme hoort ook bij het ouder worden. Gelukkig is het bijna lente. Tegen de tijd dat de ex-profvoetballer en ik elkaar opnieuw zullen tegenkomen, ben ik weer een jaar ouder en hopelijk wijzer. Aldus Marco Termes. Sie Because my bright. Punt, hè? Oh, Big Girl, ja. Big oh, girl. Ik, ik dacht Beat Girl. Ik denk beat nou, Girl? Dat, ja. girl. Binnen, nee, Hans, girl. de tijd van jouw ja. ja, Beat curl, Curl-en zijn maar al lang het, voorbij. Het is uh, hier uh, toch heel veel over gedaan, over dit nummer. Want hij zingt niet alleen maar Beautiful, maar op een gegeven moment verbastert hij dat bijna naar Pitiful. Dan zijn ze ineens heel zielig. Oh, die heb ik even niet... Big Moet Curl, eerlijk zeggen, ziel, ik niet... gaan we, gaan we, gaan Dat we. is echt, als je goed luistert... Ja. Er is daar toen een tijd en hoop over gedaan geweest. Maar nou, dat weet ik niet. Ik weet het alleen dat die sukkel van Van Beelen toen. Ja. uitspraak heeft gedaan, Hans. Meer dan sneuien, ja, ja. ja. Wereldwijd reikt de organisatie Green Key certificeringen uit aan bedrijven die duurzaam en milieubewust ondernemen. Zonder dat dit ten koste gaat van het comfort van zijn cliënten. Zij gaan daarbij verder dan ook dat de wet eh, regelgeving de overheid voorschrijft. Er zijn gouden, zilveren en bronzen onderscheidingen. Maandag 5 maart, en daar komt het, is door er Erik van Dijk... de Nederlandse directeur van Green Key, aan het strandpaviljoen Thalassa... de keurmerk goud uitgereikt. Knap, hè? Nou, dat is... Ja, Zand wordt toch overal echt in het, in het middelpunt, hè? Ja, ze Zie doen niet? hun best. Ja. Nou, dat is inderdaad wel. zo. Ja. ja. Maar als je goed kijkt ook, het, het is wel punt Waar de aarde om draait, hè? Het middelpunt. Het middelpunt, ja, Ja. ja. ja. We staan ja, eigenlijk ik, precies ik op volg plaats. Je. Ja, ja. Hij, ja. Hij, ja. Hij volgt mij. Wat ja, is je is filosofisch bezig, hè? Verschrikkelijk. Ja, he. ja, soms heeft hij wel eens een briljante ja, ingeving. Maar gebeurt gelukkig niet zoveel. <laughs> nee. <laughs> nee. Nee, en hey, meestal ga ik ook weer gewoon in een hoekje zitten en wachten ja, tot Ga je een muziekje draaien? Uh, nee, maar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 het microfoonkapje dan op onze hoofd, jong. In ieder geval langer. Ja. Schoon, joe, joe, joe. Dus dat kan niet van mij zijn. Nee, nee dat kan nee. niet. Ik ben ook pas naar de kapper geweest, dus dat kan niet. Echt waar? En ik kom Janne. daar niet. Dus, ben je naar de kapper geweest? Nou, dat doet Jannie al altijd, hè. Ah, dan moet je niet zeggen. Ik ben naar de kapper geweest. Ja, maar Jannie is mijn kapper. Nee, uh, Jannie heeft me weer uh, geschoren. <laughs> oh, god. Nee, zo Jeetje. erg niet. Nee, nee, nee. Soms zijn jullie echt te erg tegen Ja, oh, oh, nee. nee, dat kan wel. Maar uh, gaan oh, jullie stemmen eigenlijk de 21ste? Jazeker. Nou wij hoeven in de Haarlemmermeer niet te stemmen. Hoezo? Nou wij gaan wij is gaan pas zinloos. In, <laughs> Wij gaan pas in. Hij vindt zichzelf zo grappig. <laughs> wij, gaan, wij gaan pas in november. Wij krijgen een, een herindeling. Huh? Oké. Okay. Wij krijgen de Haarlemmerlieden komt bij de Haarlemmermeer. Ja? Dus dat gaan wij pas in november stemmen. Okay. Maar eh, ondanks is een stemwijze van de gemeente Zandvoort online gezet. Aan de hand van de reactie van de Zandvoortse deelnemende politieke partijen... op 90 voorgelegde stellingen zijn 33 vragen geformuleerd die u kunt helpen... om uw keuze voor 21 maart te maken, mocht u dat nog niet gemaakt hebben. De website is vooral een hulp voor mensen... die de komende gemeenteraadverkiezingen willen gaan stemmen. Nou, ik hoop iedereen toch, neem ik aan... Ik, ik weet het ook, recht, ik ga sowieso voor het referendum stemmen. Maar voor de gemeenteraad, ik word heel triest van wat ik allemaal lees. Word ik word ja, heel verdrietig van. Nou, maar buiten ja, maar dat, hè? Zoals, dan neem je de minst verdrietige. Nou ja, maar buiten dat hele gebeuren van wat je nou wel of niet uh, moet gaan vinden van alles. Als je kijkt naar zo'n stemwijzer, die is gebaseerd op de speerpunten die elke partij inlevert. Dat wil niet zeggen dat zo'n partij daar ook daadwerkelijk volledig achter gaat staan. Want meestal, als de politie gevormd is, Weestal dan vervalt niet. de helft van hun uh, aanpak weer. Ja, meestal. Eigenlijk uh, altijd. Dus ja, zelfs zo'n stemwijzer heeft ernstig weinig zin. Maar goed, als je het gewoon echt niet weet, ja, dan kan het ja. in ieder geval nog een beetje een richting aangeven van. Goh, het zou wel eens kunnen zijn dat dat ja. de beste partij is die bij ja. jouw ja, wel, belangen ja. past. Ja. Ik, ik denk zelf dat in een gemeenteraadsverkiezingen. Dat je het beste gemeentelijke partijen kan nemen. Niet de grote partijen die ook in Den Haag zetelen. Ach, want ik denk dat je het beste... Die, ik denk het beste die dingen. Want de grote partijen nemen altijd over van wat er in Den Haag gezegd wordt. Nou, in, in sommige gevallen, Hans. Ik zeg niet dat het in dit geval is. hoor, Is dat beter dan dat wat ik zie en hoor hier van de lokale partijen. Het is echt... Ik word er echt heel verdiept van. Het is kortzichtig... Oude koeien. Um, op de man. Het is echt. Ja, het maar, verschilt niet eens zoveel van Bloemendaal. Maar weet, weet je wat het probleem ook is? En, en dat hoef je alleen maar om je heen te kijken. Wat in die gemeenteraden zitten. en die vooral komen. die erin komen. dat zijn vaak mensen die totaal geen bestuurlijke ervaring hebben. Maar, die willen je gewoon. Je en, da, en dat is vaak het probleem. Ja, ben ik met je eens. En ja. dat is, dat, is goed, dat zijn dan wel vaak de lokale partijen. Ja, maar dus, ik, ik. Ja, ik, weet ik, je. Het is. Ja, of links of rechtsom. Beter word je toch wel. Nou, ja, dat is nou ik is het niet hoor. Nee, jij niet, maar jij zit ook niet in de politiek. Nee, anders. nee, nee. nee, nee. Ik, zou, ik zou het wel prettig vinden als uh, er iemand gewoon in de raad komt zitten... die op de hoogte is van allerlei wet- en regelgeving. Ja. En uh, dat scheelt een hele hoop gebrul vooraf. Ja. En een hele hoop gebrul achteraf. Ja. Ik oh ja, ik wou, ik wou nog even zeggen... de stemwijzer is te vinden op www.stemadvies streepje zandvoort.nl en u kunt tot 21 maart aanstaande kan u daarop kijken want dan is hij nog beschikbaar. Nou, nou helemaal goed. We hey, rest, ik wens en iedereen we uh, uh, uh, met zijn of haar partij heel veel succes. Ja natuurlijk. En uh, nou, weet je, uh, drie we van Zandvoort zien, die he? is het helemaal niet meer mee eens, dus die gaat nee, toch ja, lekker stemmen. Precies, ja, toch? Ja. groot gelijk ook. Ja, precies. Zo is het. De instrumentaal van de week. Door oh, die Hans instrumentaal Rassana. van de week. Nee, die hebben we gehad. Hans schiet al meteen heel minder stress. Nee. Ik denk, die hebben we al gehad. Dat was een soort in, hij, ja. moet, hij, moet, hij, hij is moet, het. Moet, hij, hij, hij, deze, hij. Ja, deze moet het zijn. Ja, de muziek van de week. Uitgezocht en gepresenteerd. Door Ronald Kraaienstein. <laughs> Hoe zo nou weer Silaan was, uh, was, was? Er bij? was vroeger een, uh, een reclame op tv. En dan zag je zo'n druppel heen langs ja. om vallen. Ja. Oh ja, en ja. die ja. maakte dan zo'n mooie impact ja. in de rest van de deze. Wat heb, toch, heb je gekozen? Wat je ook, wacht, wacht, wacht, ja, Wat op, heb dan je dan gekozen? Silaan en Robijn en nog eentje noemen. En dan heb je meteen een oh, reclame dan ik ken die erachter komt. Ja, ik ook even niet. Was ja. Wacht, Pas ja. Nee, ah, al mijn nee. eigen merk. Hartstikke idee. Ja. Gewoon. Nou, Goed, en door. En door. Nou, ben ik. Ja. <laughs> Wat heb jij voor ons uitgekomen? Ik heb uh, um, uh, geheel tegen mijn principes een rapnummer. Wat zijn jij uh, nou? Een rapnummer. <laughs> Zit je stevig ja. op je stoel, Hans. Ja, ja. En dat is uh, oh Gangster's Paradise. Het gaat er wel hard naar beneden hoor, het niveau. Ja. <laughs> Ja, Het gaat zo hard naar beneden dat jij weer haar op je hoofd krijgt. Ja. Hey. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Oké, <Okay. clears throat> nog een keer. Goed. Uh, Gangster paradise van Coolio. Uh, uit de film Dangerous Minds. Uh, Dangerous Minds is een film met in de hoofdrol Michelle Pfeiffer. Dus dat is het al uh, waard om even te kijken. Mm. Ik de, kwijt schat. Ja. ja, maar ik zit uh, net even voor het... Uh, <laughs> Voor het paneel, dus het kan. <laughs> uh, met Michelle Pfeiffer. Dus die uh, in een achterstandswijk. Uh, les gaat geven. En toenadering probeert te zoeken. Tot de jongeren die allerlei. Uh, uh, nou, die zich meer bezighouden. Met allerlei randzaken. Dan met leren. En die randzaken dat is voornamelijk. Uh, het bende, geweld, diefstal. Alles om te overleven. Ze dus probeert toenadering te zoeken. Maar de directie van de school werkt daar tegen, want die gelooft niet meer in de jongeren. Zij wel, en natuurlijk. They live happily uh, ever after. So, ja, anders uh -huh. is het gewoon. Uh... Maar het is nummer, het, wat, wat het... doet dat in de film? Waar staat dat uh, voor? Ja, Gangsters Paradise. Het, het, het geeft een beetje de uh, sfeer mindset neer van de jongeren... die daar op dat moment op school zitten. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ja. Er stond werd, story me dan al. <laughs> ja. Ja, dit is een goede film. Ja, zoiets, uh, ja. ja, maar dan een heel andere muziekstrand, zeg maar.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 Juist. Dan staan we ook weer vanaf. Nee, is niet waar. Ik, vond, ik vind dit een goed nummer. Nee, het valt van. mee. Ik, ik moet je eerlijk nummer. zeggen dat het niet slecht is. Nee, ik vind Voor het niet... een rapfilm is dat een... Of voor een rapmuziek is dat een van de betere. Ja. Maar, ja toch, uh, hij is bekend, dus misschien is hij daarom wel beter. Dat ja, weet ik niet. Maar uh, nee, qua tekst en zo is hij, uh, is hij goed. Ja. Ik, ik, ja. Ja. Ik ik. ik, ik nou, ik, ik, Ach, elkaar moet aanpraten. Nou, dat is ongeveer die reclame wat je op de televisie hebt. Van, uh, dat bingo. Derde dat 80. Geen idee je waar ik het niet over heb. Nee, nee ken je die niet oh. niet. Nou, nee. Dan moet je maar eens kijken. Nee. Doet hij het niet? Nee. Hij doet het niet. Hij maar doet het niet meer. We hebben een, een informatiemarkt lang lekker wonen. Oh. Ja. Dit ja, is de, voor die fietspompen. In de, ja, in de wijksteunpunt De Blauwe Trem Louis <laughs> David's Carré wordt maandag 19 maart van 2 tot 4 een lekkere lang wonenmarkt gehouden. Over deze, op deze informatiemarkt kan men antwoord krijgen op vragen die betrekking hebben op het langer zelfstandig en prettig en wonen in Zandvoort. Wethouder Gert Jan-Bluis opent de bijeenkomst om 2 uur en introduceert sprekers, waarbij verschillende organisaties een korte uitleg geven over wat zij te bieden hebben. Zo komt Astrid Zoetmuller bijvoorbeeld vertellen... over hoe men zo lang mogelijk prettig kan wonen... en een zandvoorte vertelt wat hij zelf in zijn eigen wijk doet om prettig te wonen. Daarna kan men bij diverse stands langs om informatie te krijgen en vragen te stellen. Was De markt het is vrij toegankelijk. Zo <laughs> Toe. De markt ah. is vrij toegankelijk. Ja, helemaal goed. Ik stop met mij. Location. Location. De Ora uit de Fifty Shades is deze. Oeh, Rita, Rita Ora. Vandaar dat ik hem niet kende. Nee, ik kon hem ook. Doen, maar ik vind hem wel leuk. Jo, hij, hij zei, ik moet eerlijk zeggen dat hij toch wel aardige muziek uitzoekt hoor. Ja, maar dat vind ik al heel lang. Dat hij lekker bezig is met uh, muziek draaien en zo. Oh, muziek draaien. Oh? Jij niet. Oh? <laughs> ik kan eens even weggaan, uh, Damien. Oh, nee hoor, maar. wel nee, hoor. als je er bent, hoor dat nee, maakt me hoor. niet veel verschil. Nee. Maak maar oh, ja, dan praat ik nooit zo over mezelf, dat doen jullie Maak dan. Maak er maar grapjes zwaai, ja. hoor. Dan is alleen maar grapjes zwaai. Maar, oh, cabaret, alles is cabaret. Ja, zeker. Cabaret, cabaret. Ja, cabaret. Folklorevereniging De Wurf bestaat 70 jaar en viert dat zaterdag 17 maart met de opvoering van het toneelstuk Kinderen der Zee in Theater de Krocht. Grote Krocht nummer 41. De aanvang van de voorstelling is om acht uur. En na de voorstelling is er ook nog een bal. Een wat? Een, wat? een bal. Oh, een bal. Een bal. Oh, dat is oh. dansen. Toch? Dat is dansen, toch? Dansen is ja, bal. Ja, je kan er ook tegen trappen, maar oh, als ja. het dansen is dat niet zo leuk. Okay, ik vraag kinder... me af, is dat dan de opvolger van Kinderen voor Kinderen? Kinderen? Nee, nee, dat is wat anders. Dit. Dit, nee, dat geloof ik niet. Nee? Kind, nee, want Kinderen der Zee is een toneelstuk in drie bedrijven... Oh, dat zich afspeelt in Zandvoort in 1910. Nou, toen bestond kinderen, ook voor nee. kinderen, nog niet hoor. Nee, maar wel de damstakkertjes. Ja, <laughs> die, die, die wel. De dam, nee, de damrakkertjes. Ja, zeg ik damstakkertjes, ja. Nou, nee. nee, oké, okay, muziek. You can be amazing. turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast or be the backlash of somebody's lack of love. and of nothing's gonna hurt you the way the words do when they settle in your skin. Je hebt het even tijd. Ja, tussen twee, ja, uh, twee uh, zin in door van uh, Sarah Briels. Van wie? Sarah Baril. Ja, daar gaan we straks weer mee beginnen. Dan. Ja, nee hoor. Niet? Nee, eentje is wel genoeg. maar uh, <laughs> het is, Nu zitten weer op. Dus, uh, ja, ik ben wel een soort van blij eigenlijk. Wat <laughs> het.